11 uur. Het NOS Journaal. René van Brakel.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 Over de koers van de PvdA. De SP is volgens de peiling nog altijd de grootste partij met 33 zetels, één meer dan vorige week. Prins Frieso heeft nu twee nachten doorgebracht op de intensive verkeer van het ziekenhuis in Innsbruck. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft vandaag nog geen nieuwe informatie naar buiten gebracht over de toestand van de prins. Frieso kreeg gisteren onder andere bezoek van koningin Beatrix en prinses Mabel. En de verwachting is dat straks opnieuw familieleden naar Innsbruck gaan. Er zal dus ongetwijfeld bezoek komen, hoewel we gisteren ook hoorden dat het in leg weer zou gaan, gaan sneeuwen. Daar ligt al ontzettend veel sneeuw, veel meer dan hier in, in Innsbruck Maar als de wegen het, het toelaat, het weer het toelaat, zal hier ongetwijfeld vanmiddag, vanochtend misschien al wel. En anders in de... Van de dagmiddag weer bezoek komen. Gisteren hebben we koningin Beatrix natuurlijk gezien samen met prinses Mabel in de middag. Gisteravond nog gevolgd door prins Constantijn, prinses Mabel en de zus van prinses Mabel, Nicolien. Maar we weten ook dat de moeder van Mabel inmiddels in leg is gearriveerd. En wellicht dat die de prinses nog zal vergezellen vandaag naar Innsbruck.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 Tijdens de opstand tegen het regime van president Assad zijn volgens Mensenrechtenorganisatie zijn afgelopen maanden 7000 burgers gedood door het Syrische leger. In Zimbabwe gaan de presidents- en parlementsverkiezingen dit jaar gewoon door, heeft president Mugabe in een kranteninterview gezegd coalitiepartner Tsangirai, de vroegere oppositieleider, zegt dat de verkiezingen pas in 2013 gehouden kunnen worden als het land een nieuwe grondwet heeft. Maar Mugabe vindt het onzin om daarop te wachten. Alleen laffe politici vragen om uitstel, zegt de jagerige president in het interview. De oppositie wil in de grondwet vastleggen dat een president na tien jaar niet kan worden herkozen. Dat zou betekenen dat Mugabe zich niet meer kandidaat mag stellen. Hij is sinds de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië aan de macht in Zimbabwe. Op de A58 bij Hilvarenbeek is een automobilist door een ongeluk omgekomen. Drie anderen raakten zwaar gewond. Een auto zou tegen de vangrail zijn gereden... waarna een andere weggebruiker bovenop de wagen zou zijn gebotst. Het is nog onduidelijk of alle slachtoffers in dezelfde auto zaten. De gewonden zijn met traumahelikopters naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk is de A58 bij Hilvarenbeek tijdelijk afgesloten. Het weer nog. Vandaag trekken winterse bijen over het land... met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. De temperatuur varieert van 0 tot 5 graden. Vanavond kan het glad worden door bevriezing van het natte wegen. Morgen is het droog, met flink wat ruimte voor de zon. Het wordt dan 5 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wisselvallig en zacht. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?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 Ja, welkom in het tweede uur van OVT. Het wordt een Haags uurtje, want we hebben om te beginnen veel aandacht voor het oudste clubhuis van Nederland dit uur. Het clubhuis De Mussen in Den Haag bestaat namelijk 85 jaar en een paar maanden. Onze sportterugdocumentaire terugdocumentaire vertelt die geschiedenis en daaraan voorafgaand is Diederik klein Kranenburg hier, omdat hij samen met Wim Willems een boek over die geschiedenis heeft geschreven van De Mussen. Maar voordat De Mussen aan bod komen gaan we praten over reclame, want... Afgelopen vrijdag opende het Lauwman Museum, ook in Den Haag... de tentoonstelling, blij dat ik rij, 125 jaar autoreclame. Het is de eerste overzichtstentoonstelling in Nederland over autoreclame... en het wil aan de hand van die reclame in binnen- en buitenland... de maatschappelijke en culturele betekenis laten zien van de auto... zolang als die al onder ons is. En dat is klaarblijkelijk 125 jaar. Onze gast vanmorgen is een van de samenstellers van de tentoonstelling... reclamehistoricus Wilbert Scheurs. Goedemorgen. Goedemorgen. Okay. Hoezo vertelt de reclame al die dingen? Nou, wat de reclame vertelt is dat. Uh, de, de, wat de reclame laat zien is hoe de auto gebruikt is en wat de manier is waarop uh, men uh, zeg maar, betekenis heeft gegeven aan de auto. Dat betekent dat je, als je kijkt naar de geschiedenis van de auto, dan, dan, dan kun je natuurlijk die, die prachtige, mooie uh, exemplaren van vroeger zien. Maar je weet nog niet wat, uh, ja, wat men daarmee deed en, en wie daarin reed en uh, waarom. En daarin reed. In de, in de talige staat door jouw ingeschreven inleiding. En daar haal je de Canadese historicus Roland Marchal aan. Hè, in dit mm -hmm. verband. Ja. Want wat was zijn stelling? Nou, um, zijn stelling is dat uh, uh, reclame een buitengewoon interessante historische bron is. En daar heeft hij een hele aardige uh, argumentatie voor. Uh, hij zegt dat... Uh, ...reclamemakers uh, min of meer verplicht zijn uh, heel dicht te blijven bij wat uh, het publiek uh, beweegt. Dat wil zeggen, als je in je reclame niet appelleert aan zaken die mensen relevant vinden... ...dan haken ze af. Dus de, de reclame is een spiegel van de tijd eigenlijk, van de ja, mentaliteit Ja, dat is een tijd. onderwerp op zich. Uh, reclame is natuurlijk nooit een letterlijke spiegel van de tijd. Maar zoals ik al zeg, kijk, als, als je bijvoorbeeld kijkt naar autoreclame, dan, dan zie je... ...dat uh, in de beginjaren dat uh, auto's uh, ja, uh, gebruikt werden door de elite. Ja. Maar je ziet ook, en dat vond ik zelf een van de, van de interessantste constateringen... ...dat uh, er heel vaak uh, vrouwen achter het stuur zaten. Oh. Het is zelfs zo dat volgens een van de bronnen die ik geraadpleegd heb... ...dat, dat rond 1900 in de naar schatting de helft van de advertenties voor, uh, voor auto's... Uh, ...een vrouw achter het stuur zat. En waarom is dat? Want de, de vrouw is in de reclame, uh, in de autoreclame, uh, achter het stuur vandaan gekomen, ja. maar is nooit ver weg geweest, maar meer nee. op de motorkap. Weet je, als, als, als je het over dit soort thema's hebt, dan, dan komt iedereen heel gauw uh, op de gedachte van de, van de, meid, uh, de meid op de motorkap. Ja. En uh, niet voor niets hebben wij in onze uh, reclamecampagne voor deze tentoonstelling ook een, een dame op de motorkap geplaatst. Zij zei dat die dame 71 is, maar... Ja, geweldig. Dat terzijde, want dat uh, appelleert natuurlijk aan de, uh, ja, zeg maar, uh, de rijkwijde uh, chronologisch van de tentoonstelling. Ja. Maar um, wat, wat zo, zo interessant is, is, is dat enerzijds vrouwen niet onbelangrijk waren als, uh, als doelgroep in die beginjaren. En dat anderzijds die vrouwen dus uh, achter het stuur werden gezet om uh, te laten zien. Uh, althans, dat was de bedoeling van de van de hoe makkelijk auto rijden wel was. Ja, ja. ja want je kunt het invullen. Ford, uh. Uh, Ford trouwens, die begon met te zeggen dat de auto gezond was, hè? Ja, ja ook dat is wel een hele mooie. Hè? Als je uh, laten we zeggen, als je van de buitenlucht wilde genieten. En, en als je eens wilde ontspannen. En als je na uh, lange dagen uh, op kantoor uh, eruit wilde, ja, dan was niets beter dan de auto. Dus die werd ook toen. Op, op een manier ingezet die, die, die we nu helemaal niet meer kennen. V vanaf wanneer wordt nou die, die auto een soort verlengstuk van je, van je persoonlijkheid? Ja, dat is, ik, ik, ik denk zo ongeveer vanaf de jaren twintig, begint men dat uh, er aan toe te voegen. In de beginjaren is het vooral uh, argumenten als, als betrouwbaarheid, hè, die in de praktijk de wensen overliet en dat werd dan in de reclame weer benadrukt. Uh, langzamerhand uh, kwamen er meer merken. En eh, kwam ook de, de eh, reclamepsychologie eh, in beeld. En eh, toen ging men eh, zoeken naar manieren om, om dat merk, eh, dat ene specifieke merk, te koppelen aan de gebruiker. En wat je dan bijvoorbeeld ziet, dat vond ik zelf wel heel interessant weer... Eh, ...dat eh, er enkele merken waren, hè, Rolls Royce is natuurlijk het eerste wat je te binnen schiet, waar... Eh, ja de, de, ...de advertenties gelinkt werden aan, aan hele luxueuze settings. Maar er was ook een, een merk Pierce Arrow. En daar zag je uh, niets anders in de afbeeldingen... ...dan uh, mensen naast een auto die bijvoorbeeld uh, een tennisracket vasthielden... ...of die bij het theater stonden. En daar werd heel duidelijk uh, getoond... ...van als jij die, die, die, die auto van dat merk rijdt... ...dan hoor jij bij die klasse. Ja. Yeah. Auto-reclames maken ook deel uit, zeg je, van onze cultuurgeschiedenis. Hè? Logo's van bekende merken zitten in ons geheugen gegrift. Uitspraken ja. uit reclame maken deel van ons spraakgebruik. Noem er eens één. Een. Um, op gebied van, van, uh, van auto's. Ja, gewoon Bedoien. iets wat, wat, wat, uh, wat we direct zouden herkennen. Wat in ons geheugen... Ge... <lacht> blij dat ik rij, misschien? Ja, blij dat ik rij, is daar een hele goede van. Ja, ja, dat is een prachtige campagne geweest. Althans, ook historisch heel, heel interessant. Hè? En... en... Uh, je kunt je voorstellen dat ik nu uh, regelmatig uh, zit, uh, zit te googelen op het blij dat ik rij. En dan krijg ik niet alleen verwijzingen naar onze tentoonstelling, maar ook naar allerlei andere manieren waarop dat nog steeds, uh, dat woordje gebruikt wordt. En meestal dan in, in ironische zin. Maar die campagne zelf, die is ook zo aardig, die is uit de jaren zeventig. Ja. Ja, die was van Bovach Rij. En dat was een campagne met uh, wat ik dan zelf maar noem, een hoog uh, telegraafgehalte waarin uh, de, de, de uh, verenigde autobranche zich probeerde af te zetten tegen al die uh, intellectuelen en actievoerders die in het kielzog van de rapporten van de Club van Rome en andere uh, trends zich uh, keerden tegen de auto en die heel nadrukkelijk het opnamen voor de gewone man die graag op zondag met zijn gezin een eindje ging toeren. Ja. We hebben er hard voor gewerkt, staat dus onverlettelijk in die tekst. Mogen we alsjeblieft. Ja, en dan komen we weer terug bij iets wat eigenlijk een rode draad is... door al die, uh, wat altijd met de auto verbonden is, een gevoel van vrijheid. Willem Scheurs, hartelijk dank. Succes met de tentoonstelling is nog in het Haagse Louwman Museum te zien... tot 15 april. Dank je wel. Oké, okay, dank Het uh, oudste clubhuis van Nederland vierde in december... Er is een 85-jarig bestaan. En onlangs verschenen aanleiding daarvan ook een boek... over de geschiedenis van het clubhuis, getiteld Niksgetijsem. Het wonderbaarlijke verhaal van De Mussen... geschreven door Wim Willems en Diedrich Klein-Kranenburg. Die laatste is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. En je bent bezig met de proefschrift over de geschiedenis... van de Haagse Schilderswijk, ooit mm -hmm. de grootste volksbuurt van Nederland. Is dit een soort voorproefje? Weerspiegelt de geschiedenis van dat, dat clubhuis... eigenlijk ook de geschiedenis van die wijk in het algemeen? Ja, ik denk dat je dat wel zo zou kunnen zeggen. Ja. Ik denk dat uh, de... Alles wat er in, in, in de Schilderswijk gebeurde vanaf de jaren twintig tot de jaren, eigenlijk tot nu, bij mijn onderzoek gaat tot de jaren tachtig dan. Um, is ook terug te zien in, in, in de geschiedenis van het clubhuis. Dat zag je al in de, in de begintijd toen uh, Meester De Bruin, waar we het later nog wel over zullen, zullen hebben, waarschijnlijk. Die ontzettende moeite die hij had om daar binnen te komen, om daar geaccepteerd te worden in die wijk. En de beginjaren was het werd hij. Letterlijk in elkaar geslagen en uitgejouwd, en de buurt uitgejaagd, en met alles gesloopt wat hij probeerde op te zetten. En dat laat heel mooi zien hoe, um, denk ik, hoe wantrouwend men was in die wijk tegenover de buitenwereld. En want, dat is ook wel een thema in, in, de, in de Schilderswijk, in de geschiedenis van want de wat Meester de Bruin was dan degene die dat clubhuis eigenlijk begon. Vertel eens iets over de Meester de Bruin. Um, ja, Meester de Bruin, eigenlijk Jacob de Bruin, zoals die uh, dan geboren is, uh, die um, kwam uit Leiden, is geboren in uh, 1896. En uit een vrij eenvoudig. Uh, milieu. Zijn, zijn vader was uh, schoenmaker. En hij heeft waarschijnlijk al vanaf jonge leeftijd een ontzettend soort van idealisme gehad om een betere wereld te willen kweken, te, te willen uh, achterlaten. Het is bekend dat hij in de, in de Eerste Wereldoorlog was hij ook gelegerd in, in, in, het, in, het, in Leiden. Was hij uh, gestationeerd in Leiden als, uh, als soldaat. En daar was hij een van degenen die in de communistische beweging ook vrij actief is geweest. En daar heeft hij in, hij was degene die, dat, dat kwam naar voren in, in de bronnen... die voorstelde om aan beide kanten van de Breestraat in Leiden... een mitrailleur te plaatsen. Om, daar, um, om daarmee het gezag over de stad over te nemen. En op die manier... Maar... Hij was een revolutionair die in Leiden... Uh... Een revolutie wilde beginnen. Eigenlijk wel. En, en dat was in zijn hele jonge jaren. Dat was toen hij twintig was of iets dergelijks. Dus hij had een ontzettend idealisme in zich. En het ja, dat is, is een mooi voorbeeld wat je noemde. Ontzettend idealisme. Ja, Gaan En verder. En, um, en het, het grappige is dat zijn... Um, of diegene die dat aanhaalt, dat voorbeeld dat uh, beschrijft... Die zei ook van... Uh, die schreef in zijn memoirs van... Het, het zou me niks hebben verbaasd als... Zijn soldaten inderdaad hem hadden, hadden gevolgd. Omdat hij over een merkwaardig soort suggestieve... Aantrekkingskracht beschikt. Dus uh, zoiets, zoiets wordt over hem geschreven. Dus hij moet een soort geweldig charisme hebben gehad, ook al op jonge leeftijd. En dus een enorm idealisme. Maar hij komt op een gegeven moment in Den Haag terecht. Ja. En, en hij gaat dit ondernemen. Waarom eigenlijk? Nou, ik denk dat hij. Nou, ten eerste denk ik dat hij op een gegeven moment wat ge, uh, teleurgesteld raakt in, het, in, het, in de politieke beweging. En dat hij. Uh, uh, uh, uh, uh, en dat hij meer wil, het, het heel concreet wil maken. En dat, dat hij neemt eigenlijk in, in de jaren twintig afstand van het communisme meer. En hij gaat in Den Haag wonen. Um, en hij is tuinier ook. En dat is, later schrijft hij er ook over dat hij tuinier is geworden. Omdat hij uh, het zo prachtig vindt dat planten, net als mensen... een goede voedingsbodem nodig hebben. En, en veel zonlicht om tot ontplooiing te komen. En dat zag hij dan ook in die kinderen in de Schilderswijk. Die hebben geen goede voedingsbodem. De kindergarten. Precies. En, en, en, en dat... Uh, ja, hij, hij komt in Den Haag terecht. En daar, eh, waarschijnlijk werkt hij in de tuinen aanleg. En waarschijnlijk komt hij daar in aanraking... Met een, met een groepje mensen uit de elite van Den Haag... die daar net de Vereniging voor de Haagse Jeugd heeft opgericht. Eh, die een clubhuis op, op hadden gezet in de Schilderswijk... voor de minst bedeelde jeugd, zoals het toen heette. En je, eh, maar hij moest toch niks hebben van die elite? Of? Nee, nou, ik, ik, hoe dat... Het, waarschijnlijk... Eh, uh, is het zo gegaan. Het is niet helemaal duidelijk hoe hij precies in het clubhuis gekomen is. Maar waarschijnlijk, uh, het is wel bekend... dat die eerste jaren van het clubhuis dat dus al bestond... voordat hij daar ja, ja. Uh, in betrokken was. Dat het volgende helemaal niet liep. Dat ze op geen enkele manier grip kregen op de jeugd. Ja. En hij had al wat ervaring... Uh, met de jeugdbeweging in het communisme. Dus wa waarschijnlijk heeft hij bij het aanleggen van zo'n tuin... Dat we horen gekregen en hij was natuurlijk een hele goede praat. Hij was misschien wel de enige gewone man in dat hele groepje. En die elite die kon erover praten, maar kon er eigenlijk niks mee. Die... Maar... Maar Ja, ga, ja. Sorry. Nee, die kon er inderdaad niks mee. Misschien heeft hij toen gezegd, uh, nou laat mij het maar doen. En dat, dat, dat, is, dat is zo, is het toen gegaan. Z zullen we even naar hem gaan luisteren? Want ik geloof dat we nee, vracht... dat, is, dat fragment hebben we niet. Hebben we niet? Oh, Ik oh, ben zo ah, we we, is, jammer. Ja, zo benieuwd. Maar hij komt ja. wel voor in de spoortrug. Ja, hij is ongetwijfeld, uh, uitgebreid. uitgebreid voor in de spoortrug. Gelukkig. Um, wat <laughs> stond hem voor ogen? Um, ik denk dat... Uh, wat, wat, wat ik net zei, dat hij, uh, die, hij gebruikt heel vaak die termen uit de, uit de plantenwereld. En hij, uh, hij haalt heel sterk het idee van de jeugd in die allerarmste wijken... die heeft niet de kans om zich te kunnen ontwikkelen en te ontplooien. En hij wilde die jeugd een kans bieden om dus wel iets te leren. Hij, hij was ervan overtuigd, en het is zijn hele carrière geweest... van dat die, die kinderen en de jeugd. die waren niet slecht. of die, die hadden geen slecht karakter of, of karakter. of iets dergelijks. Die kregen alleen niet de kans. om iets van hun leven te maken. En hij wilde ze van. zoals hij dat zelf dan noemde. hij had een heleboel van die termen. van, uh, van breken naar bouwen. Het, dus, het was dit, een, dit was een kleine Rousseau, deze meneer. maar dan in, in de Haagse Schilderswijk. Hè? Hij wilde die kinderen tot hun echte goede zelf eruit halen. Ja, de, daar precies. komt het eigenlijk ja, op neer. Het zat er al in, maar het moest alleen ontplooit worden. En, het moest, en dat moesten ze dan leren. was zijn idee. om heel concreet. om gewoon dingen. Te gaan, te gaan maken en te gaan knutselen, timmeren en zagen en verven... en werkstukjes te maken en op die manier te, te leren... dat ze ook iets konden maken, behalve ook afbreken. En is het, maar het is niet zo dat hij ook een, iets, een, een soort revolutie... met deze jongens voor ogen had? Nee, helemaal niet. nee, nee, nee. Dat, dat, dat, dat en, denk ik niet. Hij was, en, hij, een paar keer in zijn carrière is hij dan wel ook juist bang voor... De opstand van die jeugd, de opstand der hoorden heeft hij het dan vaak over. Dat hij zei van, als we nu niks doen met die jeugd, dan nemen ze het over. En als zij het overneemden, dan wordt het vreselijk. En is het een beetje gelukt. Want Haagse Schilderswijk wil nog wel eens op een... Op bepaalde manier in het nieuws komen. Is het een beetje geluk om die jeugd te disciplineren en het goede eruit te halen in, de afge af in zijn tijd en daarna? Ja ik, denk het, ja, ik denk dat het bijzondere is niet zozeer zijn, zijn, uh, zijn, wat hij wilde, maar het bijzondere is dat het hem ook lukte. En hij was de eerste die uh, in zo'n soort buurt, waar echt nog niemand uh, echt voet aan de grond had gekregen, geen enkele institutie, um, dat hij die, die jeugd kon bereiken. En dat ze echt met hem mee wilden werken. En dat, dat hij op een gegeven moment een enorme reputatie kreeg in de wijk. En dat mensen hem echt volgden in zijn idealen. Dus je kunt. Je, en maar dat is tegelijkertijd ook. Uh, het, het, het probleem geweest dat, dat de jeugd die inderdaad hem volgt en die inderdaad iets nou, maar iets Maar maak het even wat goed. concreet, want hem volgde ze ja, zijn kijk, met ze alle in de optocht door ja, de nee, het, het, het maar wat, heel... wat gebeurde er gewoon? Leerden ze handarbeid? Ja, ze leerden ze handarbeid ze, uh, en ze spreken wilde... de taal. Wat, wat, wat deed hij met die kinderen? Nou, Waar, het is heel, of jongeren. Uh, eigenlijk, heel, eigenlijk heel eenvoudig. Ze, het, het waren vooral praktische praktische bezigen. Dus hij, hij leerde ze, ze, uh, ze hebben heel veel speelgoed gemaakt bijvoorbeeld, maar ze gingen, ze hadden ook een enorm kampeertrein en daar gingen ze de natuur in en dergelijke. Maar ik denk het belangrijkste is dat die jeugd die hem inderdaad, uh, en dat waren de duizenden, die hem die dat inderdaad leuk vonden, die erdoor geraakt werden, die vertrokken op een gegeven moment uit de wijk in de jaren 50 en 60. Want die dachten: ja, ik blijf hier niet in de wijk zitten, in die kleine huisjes, in, in, dit, in, in, in die toch wel slechte buurt. Dus hij kreeg telkens opnieuw te maken met. Uh, uh, maar hij moest telkens opnieuw beginnen. En dat is ook denk ik de frustratie geweest van, uh, van het Clubhuis, De Mussen. Dat zijn, het ging een beetje ten onder aan zijn eigen succes. Want het was zo succesvol. Maar met jongeren uh, moet je toch altijd weer opnieuw beginnen. Want ze worden ouder en verdwijnen ja, uit. Precies. Het, hoezo? Dat is toch eigenlijk gewoon. Ja, dat is, dat, dat is, zo zou je het kunnen zijn. Maar uh, uh, wat natuurlijk zo. De Schilderswijk, die. Uh, en het waren niet, die, die jongeren werden ouder en die kregen zelf kinderen. Maar die kinderen bleven ook niet in de Schilderswijk wonen. Dus die, wat je zou kunnen zeggen, die goede gezinnen... die trokken allemaal weg uit de Schilderswijk. En daarvoor in de plaats kwamen weer gezinnen uit het centrum... uit de Krotsewijken. waar die en telkens is, weer opnieuw moest beginnen. Precies, en, dat en is het zo dat zo dat het telkens weer opnieuw beginnen... wel lukte, zolang hij die energie ervoor had... maar toen hij wegviel, dat dat heel moeilijk werd? Nou, ik denk dat zijn persoon zelf ook wel heel belangrijk is geweest. Dat ja. hij iets, iets heeft gehad, een soort... Aantrekkingskracht die, die heel veel mensen uh, uh, gegrepen heeft. Dus dat is zeg maar. Aan de andere kant is, de, is het zo dat in de jaren zestig natuurlijk überhaupt veel veranderde, omdat ook de welvaart de schilderswijking kwam en dat de kinderen, uh, de jeugd, hadden gewoon meer te kiezen. Uh, en ze konden, ze konden verdienden op jonge leeftijd al, al best wel wat. En ze konden ook gewoon naar het café en naar de bioscoop gaan. En dat was in de jaren dertig totaal niet aanwezig. Daar was het, waren er waren geen alternatieven. Maar in de jaren zestig en zeventig kwamen die wel. Dus dat is ook wel een probleem geweest. Wij gaan zometeen uh, nog een uitgebreide spoor terug horen mm -hmm. over de Mussen. Um, hartelijk dank voor je komst. Het boek heet Niks Getijsem. En het is dus geschreven door Wim Willems en Diederik Klein-Kranenburg. En het is uitgegeven bij de Nieuwe Haagse. Ja. Oké. Okay. U luistert naar OVT. Geschiedenis op de radio van de VPRO. Ons e-mailadres is ovt.vpro.nl. En we hebben een site geschiedenis24.nl slash OVT. Maar niks. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Matthijs. Dat kunnen we op de site zien? Uh, nou, de Mussen is nog niet te beluisteren... want die is uh, voor het eerst uitgezonden in het voortijdperk uh, van de radio. En toen was dat nog niet digitaal, dus daar moet je nog even op wachten. Of ja. daar gewoon straks naar luisteren. Um, Nee, wat we hebben is onder andere, en uh, dat vinden we wel een aardige vondst, een uh, sketch die uh, en Bee bij de VPRO-TV al uh, op oud-jaar 1970 uh, hebben gehouden. Hoe laat is het nou, waarin ze met tweeën spelen? En voor zover we hebben kunnen nagaan, is dat de eerste keer dat ze bij de VPRO typetjes hebben gespeeld die gewoon uh, buiten op straat en in een lift en op een uh, parkeerterrein... En in een, uh, een telefooncel, hè? Met een uh, telefooncel, ja. precies. <laughs> Nou, dat is uh, op de site uh, te bekijken, hun uh, zeg maar, allereerste Cote uh, B-sketch. Uh, dan is dit weekend natuurlijk weer het uh, wereldkampioenschap schaatsen in Moskou. Wij hebben een uh, prachtig filmpje van 50 jaar geleden toen dat dezelfde wereldkampioenschap in Moskou werd gehouden. Toen in het uh, Lenin Stadion op natuureis met op beide dagen maar liefst 100.000 toeschouwers de Nederlandse sportfederatie heeft daar destijds een film van gemaakt. Is naar Moskou gegaan en heeft daar een film van 12 minuten van gemaakt... waarin je Henk van der Grift, dus zijn wereldtitel van 1961... ziet verdedigen tegen Viktor Kozitskin. De rust die uh, wint uiteindelijk. Maar het laat wel het uh, contrast zien met het kampioenschap nu... waar hooguit zo'n uh, duizend toeschouwers uh, op de tribune zitten. Wat dat betreft gaat het met het uh, hardrijden op de schaats niet zo goed. Maar ik, mag ik een vraag stellen? Die uh, oud-journalist en VPRO-medewerker uh, Anil Randas overleed... Af... Week is daar nog iets van te zien? Ja, ja, wij hebben ook van Aniel natuurlijk een uh, in Memoriam uh, op de site uh, gezet, zeker. Uh, lees het en uh, kijk naar zijn, uh, bijvoorbeeld uh, zijn prachtige zomergastenuitzending die hij uh, een aantal jaren geleden gemaakt heeft. Uh, tot slot nog even, wat hebben we nog meer? Ja, de Maastunnel in Rotterdam, dat is wel een uh, bijzonder verhaal. Die uh, bestaat uh, 70 jaar. In 1942 werd hij geopend. De bouw daarvan startte in 1937. Hij... Uh, het was de eerste autotunnel van Nederland en hij is destijds in 1942 zonder enige festiviteiten geopend. En daar valt natuurlijk wel wat bij te bedenken. Het was na de bezetting pas en halve Rotterdam lag in puin, maar de Maastunnel werd wel geopend. Van die bouw zijn heel veel beelden gemaakt en die zijn allemaal op de website te zien. Oké, okay. maar niks. Heel vriendelijk bedankt. Het is allemaal te zien op geschiedenis24.nl, schuin steep, OVT... maar ook op gewoon www.geschiedenis24.nl. Dan nu het eerste deel van het verhaal van Clubhuis de Mussen. We hadden het er zo net al over, zoals oudbezoekers en medewerkers... dat in 1993 vertelde aan Monique Oostam en Paul van der Gaag. We zijn de Mussen, de vrolijke Mussen. Wij maken samen ons Clubhuis sterk. Wij doen met vreugde het zwaarste werk, we zijn de mussen, de vrolijke mussen. Ons clubhuis is ons ideaal. Ons clubhuis, ons clubhuis, de mussen. Op 15 december 1926 opent Clubhuis de Mussen haar deuren. In eerste instantie alleen voor jongens tussen de 14 en 22 jaar. Het clubhuis, dat is ondergebracht in een oud schoolgebouw... is door particulier initiatief tot stand gekomen. Het bestuur van de Vereniging voor de Haagse Jeugd... bestaat geheel uit leden van de gegoede burgerij. En het geldt voor de activiteit in het clubhuis komt van contributiebetalende leden van die vereniging... en van donaties en legaten van welgestelde Hagenaars. Nel van der Haspel komt in de eerste jaren van het bestaan van het clubhuis... regelmatig als vrijwilliger helpen. Ik ben de allereerste keer bij het thuis binnengestapt... omdat ik op de Prinsengacht woonde. Dus de Blekerslaan en de Prinsengacht, het loopt aan één... En toen ging, stond die deur open en toen ineens kwamen er zo vijf, zes stoelen naar beneden rollen. Die hadden gegooid eens eventjes naar beneden. Dus ik ben als de bliksem weer weggegaan oh. natuurlijk. Maar toen werkte ik bij een bestuurslid van het clubhuis, mm -hmm. meneer Valkema, En daar werkte ik als dienstmeisje. En die vroeg, uh, Jok, kom eens helpen, want we hebben zoveel hulp nodig. Mm -hmm. En toen ben ik zaterdagavond gaan helpen. Mm -hmm. En dat was in 26, 27. Maar de ja, jongens die daar kwamen, dat was tuig van de rigel? Nou, dat was uh, vreselijk. Hè? En ze toch waren ze niet slecht als dat mm. ze nu zijn, hoor. Helemaal niet. Maar ja, ik zelf ben ook een arbeiderskind. ben ook in een hofje geboren. Maar toch stond je eigenlijk een trappetje hoger, zeg maar, als zij. Hoe en, kwam dat? En, nou, ik dacht door de gezinnen. Mm. Vaders dronken daar ontstellend veel. En uh, ja, er veel ruzies in de, in, de, in de buurt. En in de, mm. eigenlijk in de huwelijken kun je wel zeggen. En zij liepen ook nog op blote voeten. En uh, ja, dat was eigenlijk alweer een beetje minderwaardig in onze ogen... dat je op blote voeten liep. Mm. Mm. En zij waren wel op dezelfde school als ik. Ze zaten op de lijnbaan op school... En uh, ja, wij hoefden gelukkig niet op blote voeten. En wij hoefden ook geen schoolkleren aan. Mm. En dat hadden zij wel. Vandaar zij eigenlijk toen al getekend werden. Mm. Maar u zegt, die jongens waren verschrikkelijk? Die waren verschrikkelijk. Die waren, ja, laten we het zo liever zeggen. Mm. Ze zaten bijvoorbeeld te dammen. Nou, er vloog er een kop koffie om, maar ze damden rustig in die, in die natte troep. van die damsteen, dat zie ik zo nog voor me. En damden ze rustig door met haar uh, in de koffie. Mm. En uh, je kon merken dat, uh, nou ja, dat ze niet zo erg veel in bad gingen. Kon je dat ruiken? Dat kon je ook goed ruiken, ja. Maar uh, dat hoorde eigenlijk allemaal bij, bij, bij hun patroon. Hmm. Het was echt voor jongens, zeg maar, de alleronderste lagen Alle van de samenleving? De van de slaan die kon talloze hofjes. En daar kwamen zij ook uit... Kort na de oprichting komt Jacob de Bruin bij de mussen werken en hij wordt al gauw de drijvende kracht in het clubhuis. In 1939 schrijft hij het boekje De Mussen en hun Clubhuis... waarin hij terugkijkt. De jongens die het clubhuis in de eerste jaren bezoeken... beschrijft hij zo. Ze hebben geen waardebesef... en kennen de vreugde niet van iets te bezitten, waar je van houdt. Dit betreft hun eigen bezit... En zo staan ze ook tegenover andermans eigendom. Leen ze geen fiets uit, want je krijgt hem in stukken terug. Zonder dat ze het willen, slagen zij erin alles in enkele ogenblikken kapot te maken. Waarbij een ander mens lange tijd zou meegaan. Ze zijn sterke slopers, wat tegen het degelijkste nog niet bestand is. Stoelen, tafels, deurknoppen, gereedschappen. Wij staan versteld hoe zij ze stuk krijgen. In de griebes en daarbuiten is menig huis gesloopt door kinderhanden. Alles wordt vernield of beschadigd zonder eerbied. Een prachtig stuk schilderwerk Dat wordt bekrast. Planten worden uit de grond gerukt of aan stukken getrokken. Met al deze uitingen van verwaarloosde jeugd zouden wij moeten worstelen. Tot die verwaarloosde jeugd behoort ook Boelie de Wolf. Boelie groeit op in een hofje aan de Koningslaan... Hij heeft 13 broertjes en zusjes en ze hebben het arm thuis. Zijn vader is koopman en probeert zo goed als het kan aan de kost te komen. De ene dag handelt hij in bloemen, de andere in groenten en fruit. Alles wat je vindt, keren de liet in krijgen, ja. daar in. En er waren er, toen, de tijd waren er veel. Ook de mentaliteit, hè, dat de buurt met elkaar zo goed kon. Je had vroeger ooit spreken, en je loopt groenteboren. Je had vroeger ja. hoopkooplei bloemenventers, noem maar op. Hè. En die liepen ze met een mondje in de armen, En die, die, die had al een bakfietsje. Hè. En dan was er zaterdag, zondag ze, hè, ze tot negen uur... zondag ze dan s'avonds nog te ventig. dus dan hadden ze allemaal een plekje gekozen bij verschillende eh, winkels. En daar mochten ze dan staan, zaterdags. Mm -hmm. En zodoende probeerde ze aan de kosten kom ik. Ja. Moest u je ook helpen, aan de Kostkamer? komen? Al mijn broers, die heb die, die, maar ze je boerde hier met mijn vader altijd, ik ging altijd zelf vrijdags naar de veiling, naar onze dek, voor bloemen te kopen. Op een heel oud nou ja, Hoe je daar kwam met druk want dat was nog een raadsel. Mm -hmm. <laughs> zo het was oud en zo slecht. Maar jij ja, hebt het altijd gered. Vanaf welke leeftijd moest hij helpen? Nou, ik was 12, 13 jaar. Toen uh, was ik al bezig met om te helpen. En dan s'avonds kwam ik uh, bij elkaar. En dan ging ik onder elkaar. En dan ging ik een paar bolletjes halen. Mm. Weet werd ook wel gedronken in die crisistijd? Hè? Ja, het kost een borreltje drie cent of vier cent. Ja. Dus mochten ze wat hebben, ze waren ook dag en nog waren ze bezig. Dronken jullie ook al op die leeftijd toen je twaalf Nee, ja, nou dat zoek mijn vader mijn kop omhoog. Had. Nee, daar was hij niet. Uh, daar was hij niet voor. Hij zegt, ja. wat je vader allemaal doet, zegt die vader mag ook wel wat hebben, maar. Uh, en dan gingen die kooplei en deze niet voor niks. Van dan deden ze weer, de ene koperlui had weer dit gehoord... en de andere mm -hmm. koopman weer dat. Jor, een andere week of, of, of een paar weken verder, dan, dan is het haast zo... dan kan we weer een leuke handel zijn. Want die zochten elkaar op. Het ja. was wel een soort vergadering die, in, in, in, in zo'n groegje. Hè? Ja. En die gaven elkaar allemaal de tip. Om toch te proberen, hè? nou ja, om eh, wat tip te verdienen. Hè? Ja. Maar ze konden hem goed raken? Nou, goed raken... Ja, als ze tien boletje dronken, hè, dan, dan, dan waren ze 30 cent kwijt. Dat weet ik wel. Ja. Hè? En dan kregen wij, kregen dan als het wereld, of zondags, kregen wij dan een guldetje of 51 extra. Dat was een hoop centen toen in die tijd. En die zei, je zegt maar niks tegen je moeder hoor, zegt hij. Neem de bakvies maar mee, mee, ik ben over om minuut of zeven, half vakje weer thuis. Dan hadden ze de eigen verzetje. Ja. Waar, waar ze behoefte aan hadden. Want ze zat er altijd, iedere week hadden ze in die handel, in die business. Ja. Ja. Hè. Mijn, nou, mo ja. mijn moeder had natuurlijk wel door als die met tien borrels op thuis kwam. Maar, nee, dat was niet lastig. Ja. Nee, ja, mijn moeder was heel, heel makkelijk, uh, een makkelijk iemand. Die dus zei: je kan mijn auto wel wat hebben. Ja. Simpel. Ja. Er mag dan armoe heersen en veel gedronken en gevochten worden. Als het erop aankomt, staan de bewoners van de Schilderswijk voor elkaar klaar. Het is een hechte gemeenschap en van buitenstaanders moeten ze niets hebben. Dat merkt ook Meester de Bruin, zoals Jacob de Bruin al snel in de wijk genoemd wordt. De Bruin, die eigenlijk tuinman is, heeft het volgens Nel van der Haspel in het begin niet makkelijk in de Schilderswijk. Toen uh, werd hij dikwijls opgewacht en dan waren ze. Uh, als het idee, jij bent van de politie, hè? Jij, uh, wij vertrouwen jou niet. En dat heeft hem wel een paar jaar geduurd... eer hij het vertrouwen mm -hmm. in de jongens had... en ook uh, vanzelf in de ouders had. Ja. Maar hoezo werd hij opgewacht? Nou, kent hij Pak Slaag. Ja? Ja. ja, zeker. Ze hebben hem alles eens de laken willen gooien. Want hij woonde in de Biscuitstraat, dus in de spoorwijk... Nou, en dan fietsen die daar over, over die trolstelkade... pakten ze hem mee, wilden ze hem in de laag gooien. En toch bleef hij doorgaan, en ondanks dat toch bleef land hij aan. doorgaan, on, ondanks alles. Dat is een unicum wat die man gedaan heeft. Dus we hebben een vechter eerste klas geweest. Die krijgen we nooit meer terug. Hmm. En wat deed hij eraan om het vertrouwen van de jongens te winnen? Uh, uh, met ze te praten... En, en, en eigenlijk uh, proberen hoe het wel kan. En als ze, als ze, dan, als ze dan weer wat uitgevreten hadden... nam hij ze mee in zijn kantoortje. En dan praatte die Ja, ik, daar ben ik nooit bij geweest. Dus dat weet mm. ik niet. Maar uh, mm. ja, hij hoopte dan altijd nog dat ze tot inkeer kwamen. En toen ze natuurlijk inzagen... Nou ja, dat hij alleen maar beste bedoelingen had... en dat hij helemaal met justitie en politie niks te maken had. Ja, toen werd hij geaccepteerd. En toen is dat natuurlijk voetje voor voetje verder gegaan. Het werk wat hij in de musse deed... werd al snel Mussenwerk genoemd. Ja. Wat is nou het typische aan mussewerk? Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Hij was een... Uh, en idealist van van, van zijn kop tot zijn tenen. En dat idealisme hij heeft hij geprobeerd ook in de jongens te brengen... en ze ergens warmte voor, voor te maken. En dat, dat als je een vak leerde, dat je dat toch beter in de wereld... kwam te staan als wat je nu deed. Er kwam er ook politiek bij, Kijk. Want nee. ik heb begrepen dat in zijn jonge jaren... Nou, die, uh... hij, is, hij is altijd uh, uh, lid van de communistische partij geweest... En hij ging ook naar de vergaderingen daarvan. Want dan uh, had drie kinderen, toen is hij drie kinderen... en dan kwam ik als meisje oppassen. S'avonds als hun naar de vergaderingen gingen. Maar hij heeft uh, het uh, als zodanig nooit in het werk uh, uitgedragen van... Uh, ja, als je daar lid van wordt, dan, uh, dat heeft hij nooit in dan niet meer gedaan. Mark hing er niet aan de muur. Nee, die hing er zeker niet aan de muur. Als het wantrouwen eenmaal overwonnen is... neemt het clubhuis al snel een belangrijke plaats in in de buurt. Iedere dag komen er honderden jongens. Niet alleen meer jongens tussen de 14 en 22... maar ook jongere jongens kunnen het clubhuis bezoeken. De Mussen wordt een soort tweede huis voor ze. En Meester de Bruin een soort tweede vader... die ze probeert op te voeden... geïnspireerd door onderwijsvernieuwers als Maria Montessori en Kees Boeken. Boelie de Wolf kan zich nog goed herinneren... dat hij begin jaren 30 voor het eerst op het clubhuis kwam. Ik was uh, op het clubhuis, was ik een jaar of acht, negen. Met een stuk of vier verbroertjes. We zijn toen in contact gekomen met Clubhuis en Musje. daar zijn we naarheen gegaan. We hebben we de boel daar eens bekeken. En daar waren we heel erg blij en gelukkig mee. Weet Dag. u nog de eerste keer dat u er kwam? Nou, de eerste keer hebben we natuurlijk even de boel bekeken. En de mm -hmm. eerste keer toen ik daar kwam, toen zijn we al allereerst in de sportstraal gegaan. In die oude gym. Toen konden we een beetje oefenen en een beetje trainen. En een beetje turnen waar je nooit de kans voor kreeg. Mm -hmm. En er waren ook allemaal werkelozen die die les gaven. Nou je ja, na de hand hadden we dan een half uur uh, voetbal. Paaltje voetbal in die gym. Mm -hmm. Zoals we met een rijtje naast elkaar. Hè, en als dan een paaltje omging, hup, dan volgden we weer in de midden. En als hij dan werd spreken, de mensen die naar zijn, zin, naar zijn zin ging, dan, dan strafde hij, zei die vanavond, het niet gevoetbald, zei hij dan. dat was het leukste wat er was, Spaanse voetbal? Ja, natuurlijk. Ja. Dat was ook het leukste. Nou, je, je leerde inderdaad goed voetbal. Mm -hmm. Maar ja, kijk eens, en toen in de ja, jaren werd spreekt, ja, je had geen kans om naar voetbalclub toe te gaan. Dat was... Was mm -hmm. Wij hadden zeg maar, geen geld om naar een vereniging toe te gaan. We hadden, we hadden eigenlijk helemaal niets. En je kon niet naar een vereniging of naar een voetbalclub. En, ja, noem maar op, hè. dat was voor alles. Maar omdat ik een groot huis kwam uit een Groot Huis uh, -houder kwam, toen had je wel eens het idee had je, dat je, laat maar zeggen, ja, je moet je er gezellig voor maken. Mm -hmm. En toen woonden wij toen met het gezin wij in een uh, hofje, in een lijntje, zeg maar. Nou ja, en had je een huisje, had je toen van, uh, ja, misschien van, van gulden of drie kwartjes. Dat weet ik niet meer. Mm -hmm. En meneer had je een klein kamertje, ongeveer vier bij vier. En dan uh, had je een bedstede in. En boven had je dan een kamertje. En je had daar zo een zolderkamertje. En daarboven een vlieging. Mm -hmm. En dan sliepen we met z'n vier in de bed... Waren er waren twee twee-personenbedden die konden in het eerste kamertje staan... en ook in het andere kamertje, net zo naast elkaar. Nou ja, twee lagen dan voetende... en twee lachen dan, nou ja, aan de, aan de goede kant van mm -hmm. het uh, twee -persoonsbed. Nou ja, ze, daar sliepen wij. Was dat normaal, een normale manier van wonen in de Schilderswijk? In die tijd, in die uh, crisisjaren, had je dat veel. Hè? Want er waren natuurlijk veel huishoudens, waren. En nou ja, er was natuurlijk die enorme uh, crisis, die armoe. Die, die eerste. Hè? En die mensen in het schilderswerk, die waren gewoon op elkaar aangewezen. Die konden elkaar. Maar het had wel de naam, had altijd wel spreken. Kom je uit schilderswerk, dan uh, nou, ja, sta je er mooi op. Dat is een soort juffelis, een zootje gais. Zo, toen in die tijd, zo werd het eigenlijk uitgesproken, hè? Want dat was ook zo typisch als hij zeg maar een baas kreeg. Hè. Vroeger was het zo erg. Dan reed je op je fiets met 20, 30, 40 mensen naar een groentezaak... of een bloemenzaak of een andere zaak. En dan probeerde hij een baan te krijgen. Maar ja, daar werd je ook weer gesolteerd. Door die baas dan, die je nodig had... En typisch was altijd, hè, ja, waar woonde je? En als je dan uit schuldig kwam, dat je zei... nou ja, ik kom uit de Koningsstraat of ik kom uit de Verraafentijnsstraat... wat een hele populaire straat was ook, hè. Mm -hmm. Nou, nou ja, dan zei ze, u krijgt wel bericht, hè. Maar ja, dat bericht kon je natuurlijk altijd vergeten. Je werd, verder achterover, je werd teruggedaald, hè. Je, je voelt, je erg de duur, ben ik nou zo'n stumperd... of ben ik nou zo'n verschoppeling, hè. Want die kansen kreeg je niet. En dat waren allemaal oorzaken die met je meegroeien als kind zijn die. Mm -hmm. Ja, maar ik moet toch later, wil ik ook... in de wereld staan. Ik wil later ook een huishouden hebben, stichting, ja. En die, al die bepaalde dingen, als je dan wat uitgroeide... en dan kijk je maar thuis, of je kijkt bij iemand anders... en dan denk je, ik had een grote wond. waar moet ik heen? Ik moet toch geld zien te verdienen... En als hij die dingen onmogelijk wilde gemaakt... waar, waar blijf ik? Ja. En daarvoor was de club een zo enorm belangrijk punt. He? Die leiders die er waren... dat was zo enorm belangrijk. En die meester de baan was zo belangrijk. He? Die de spelend gewijs bracht ze je naar een punt toe. Ja? Naar een punt, je, je moet timmeren leren. Mm -hmm. Of je moet schulderen leren. Dan kun je later je boter mee verdienen. En meisje die, die wilde in het clubhuis wat hij die arm ziet, die niet zo veel ontwikkeld waren. Mm -hmm. Er waren veel kinderen, waren er ook die niet schrijven konden, niet rekenen konden. Hè. En meisje Braan wilde dit is, wat die wijspreken hebben: dat die kinderen voor hun latere leven in de wereld konden staan. Mm -hmm. en, en toen heeft hij heb de clubhuis hij een naam gegeven: de muziek. En de missen, dat was een speciale naam. Hè. De vogeltjes die moesten leven hè, van mm -hmm. de kramels om het leven te blijven. Maar wou die de mensen verheffen, opvoeden? Uh... Die opvoeding, dat ging speelsgewijs. Mm -hmm. Het was geen dwang, laten we zeggen wat, om een school. daar moet je je taal doen en morgen moet je rekenen doen. Maar dat ging speelsgewijs. Ja. Die opvoedingen. Hey, Westbeek ook, hey, Westbeek had een creatieve werk. Dat heeft hij ingelast, speciaal. Maar dan heeft hij altijd zo ingelast, zonder voor. Of zonder uh, tekeningen. Mm -hmm. Als hij een autootje wil maken, dan moet je er zelf maar gaan denken... wat bij hem ontwikkeling. Mm -hmm. Als hij een autootje maakte, wij spreken, hij had een neusje nodig... een cabine, een bakje of, of wat anders... He, dan konden ze, van te, als je dan tekeningen had gehoord... dat ze, nou, bekijk ja, dat hoefde je niet zo te denken. Mm -hmm. Maar dat mocht bij ons niet. Zelf denken we een auto, daar waren we auto's bij. Dat lijkt het wel een ledenkantje. Maar dat maakte ja. niks uit. En, dus, en dan, dan was die, die timmerman, he, of, of, of een schilder of iemand anders... He, die zei dan, ja, maar een auto hebt toch ook... waar die motor in zit. Of een auto, die hebt ook toch waar die mensen in zitten... En dit was juist die kleine, fijne, spelende, wijze puntjes... dat hij wij zo probeerden om die kinderen te ontplooien. Er werd ook natuurlijk voor alles wat er nu uitgesproken. Hè? Mm -hmm. en, nou ja, gesproken, waren er waren natuurlijk die er waren andere dingen, aardig die nou zaten... die hadden wij spreken. Ja, dat was een, wel een, een kraakwet gezet of, of, of wat anders... He. Mm -hmm. om toch wij spreken aan geld te komen. He. Mm -hmm. Maar er was een club en zijn missie... en vooral die meester de Bruin, dat was een man... die, als er als die moeilijkheden zat om de politie aan te pas... dan nam, nam hij dat in zijn handig... Mm -hmm. En er zijn wel dingen gebeurd, toen die meester de Bruin... dat die mensen, die kregen dan naar de advocaat toegewezen. Mm -hmm. Maar die advocaat die konden er eigenlijk niks meer aan doen. En toen had meester de Bruin dat zelf in zijn handen. En die ging naar die rechtbank en alles. En dan gebeurde het de heel dikkels dat die mensen vrijgesproken werden. Er ja, was eigenlijk ook nog een soort advocaat ah, Hij eh, was, was een enorm groot man. Was het. het was eigenlijk een man... Eh, te knap verderlijk om te zeggen wat die man in zijn macht had. Net de bijstand. Mm -hmm. Sociale belangen. Kinderpolitie. Kinder wat? Kinderpolitie, ja. die, die ook in aanraking kwam mee. Kindertuig. Sommige kinderen die die moest onderbrengen... dat ze ze thuis niet meer te handhaven waren. Mm -hmm. Ja? ja. En ze, nou ja, zo zijn er natuurlijk een hele hoop... Problemen geweest, waar die man al mee bezig is geweest in het belang en in het voorrecht voor de kinderen. Ja. Wat hij graag wou, hij ging met de standpunt uit als ik tien kinderen heb, dan wil ik hebben als die de kinderen, laten we zeggen, wat ouder voelde... en ik kan ze wel spreken naar een richting toe krijgen, He? als hij er maar van de tien vier won of drie, mm -hmm. dan was hij overgelukkig. gelukkig. Terwijl die andere vijf wat minder waren, ja. Hij heeft ook wel uh, dingen meegemaakt, dat, dat weet ik. Er was een jongen bij ons en die heette Joop. Een jongen, was een ontzettend knappe jongen. En een jongen die wou gaan varen. En heb hij er werk van gemaakt. Hij heeft mensen heeft hij opgezocht die die cursus uh, zouden betalen. Mm -hmm. Die jongen die we gehad, die jongen toch kapitein geworden. Een jongen uit het schilderswerk. Eind jaren 30 is de muzen nog steeds alleen voor jongens toegankelijk. Wies Verlaan vindt dat maar niks. Ze hoort zulke enthousiaste verhalen van de jongens uit de buurt... dat ze ook naar het clubhuis wil. Ik denk, nou, hoe moet ik dat nou versieren, want het is alleen voor jongens. Ja, nee, meisjes mogen er niet op. Hoe moet dat nou? Kon je op de hoefkade voor een dubbeltje jaar laten knippen? kreeg je nog een uh, reep chocolade bij cadeau. fijn. nee, weet je wat, maar eraf. Dus zie ik een jongenskopje geknipt. Mijn moeder kwaad. Maar er was ook een buurman die reed met de lorwa. <laughs> en die had van die strandbroeken ik strandbroek gekocht. Dat waren nou tegenwoordig die, die salopettes, weet je wel. Want ja, als meisjes zijn die... Mm -hmm. eh, lange kousen of kniekousen, want dat was eigenlijk uit de boos. Mm -hmm. Een lange broek, dat zag je nooit. Nee. Niemand. Mm -hmm. En eh, dus ik een lange broek, kwam ja. haar eraf, ik naar het clubhuis. Ja. Naar nou, meester de bruin met die twee jongens, het kantoortje, een dubbeltje voor een kaart, die was een jaar geldig. Hoe kwam je aan al dat geld... De... Van nee, ik, kreeg, ik stond altijd op de hoek van de Parallelweg. Mijn opa die had een groentewinkel. Mm -hmm. En dan kwam hij met zijn paardenwagen kwam die naar de Rijswijkse straat... Mm -hmm. om zijn kaart te brengen in zijn paard. En dan kreeg ik van mijn opa een dubbeltje. Nou, dat was hoop geld. Mm -hmm. En dat spaarde je dan op. Ja. En, uh, nou... U kwam bij meester De Bruin. Dus ik kwam bij meester De Bruin. Ik gaf me op als Jan Verlaan. <laughs> maar eh, dat is allemaal goed gegaan. Ja, hij trapte erin. Hij is erin getrapt. En fijn, ik was op de figuurzaagzaal. Ik had het ernaar misschien. Oh, Godde God. En het is een hele tijd goed gegaan. Maar dan komt er een kinderfeest, of het nou een kerstmis was... ...of sint wil ik vanaf wezen. En eh, er stond er daar op dat toneel stond er een farnuikje en pannetjes. Ik denk verwisseld dat nou even. Oh. Dus ik zat al in de scene hoe dat ging. Dus iedereen mocht naar voren komen. Die kreeg een auto en die kreeg een timmerdoosje en die kreeg een zaagsetje. Iedereen die kreeg daar wat. Ja hoor, Jan van Aan. Die krijgen een fornuisje met die potjes en pannetjes in de handen. Dus ik, niet dat ik ondankbaar was dat ik dat kreeg, maar de zenuwen dat ze erachter waren gekomen. Dus ik gooide dat voor Meester de Bruinse voeten. En ik ben weggerend. Dus wie me verraai had, weet ik niet, ik vermoed een buurman. Want die bracht het nog bij mijn moeder thuis. Dus toen mocht ik niet meer, ik huilen, huilen, huilen. Nou, na de hand, dus zei Meester de Bruin dan, we zullen het voor een vergadering gooien of we er meisjes toe mogen laten. Maar het was vroeger heel streng, jongens en meisjes, allemaal apart. en weet ik veel. Nou, toen hadden ze een leeszaal en een toneelzaal. En dan mochten er meisjes. In 1938, hetzelfde jaar dat Wies Verlaan als eerste meisje... de mussen weet binnen te dringen... koopt het clubhuis een kampeerterrein in Otterlo... dat de naam het Mussennest krijgt. In voorgaande jaren heeft meester De Bruin in de vakantie... al kleine groepjes jongens mee op kamperen genomen. Dat was zo'n succes dat het idee van een eigen terrein geboren werd. Boelie de Wolf is een van de eersten... die in de zomer van 1938 in Otterlo gaat kamperen. Ja, nou, dat was natuurlijk iets bijzonders. Als je nou werd zo in uh, een schilderwerk om zijn hofjes en zijn lijntjes... En allemaal, en allemaal bagger en dan doe maar op. En je komt daar in zo'n zo bos terecht. En als je daar eenmaal bent, dan denk je ook weer: goh, wat een rijkdom is dat. -ie. Nou ja, en toen was het ook zo, hè? Maar alleen daar vonden we het nog niet zo prettig hè, om in een tent te slapen. <laughs> dat was voor ons natuurlijk vreemd, want uh, de, die kun je niet op slot draaien. Maar ik weet goed, de eerste nacht toen we in de tent leiden... zo lag er daar maar 22 jongens in die stapel bij een met twee hoog. Mm -hmm. En toen zeiden we ook: ja, hey jongens, als je niet links in het bos, dan leggen we misschien tegen een bosrand Het is allemaal bos. Mm -hmm. En dan we spreken zo af, jongens, we houden de boel in de gaten. Als je wat hoort, dan, dan geef je een gil. En dan met alle gerpen, gerpen we die vent dan. Hè. Gekke dingen, hè. <lacht> Bang dat er dieven en moordenaars binnen zijn gekomen? Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, de eerste nogmaals: toen je dikke nou ja, doe je geen ogen dicht, hè. Tweede nacht, ik heb nog goed herinneren, er was helemaal niks aan de hand. En we hadden prachtig weer, man, en een rijkdom. En eh, toen had ik nacht een uur of twee een hele harde geel voor de gein. Ik vond natuurlijk, hè, die tent die was ineens wakker. Ja, gewoon een vent, weet je wel, een stroper. Weet je wel, want in die tijd hoorde je allemaal die rare dingen. Hoorde je, hè? Nou ja, natuurlijk, wat daar zeg maar, afgelachen is en afgespeeld is. Dat, dat is maar gepende beschrijving. We hadden daar zo, we zaten vlak tegen een Nationale Park, de Hoge Veluwe. Dat was maar een half uurtje lopen van ons mm. af. Door bij een Nou ja, en iedere dag hadden we in het kamp hadden we een wandeling. Eén dag heuveltjes, de andere dag uh, hooi de andere dag morsel. Uh, iedere middag ging je van 22 uur of vijf ging, ging wandelen. Mm -hmm. En dan een dag ging je naar uh, de Hoge Veluwe toe, naar de Zwijnen, naar de Herten, mm -hmm. de Mouflons. Toen, toen mochten wij daar zo van de Club van de musje. Er was het nog niet open, het park. Wij mochten daar toen al in. Omdat die mevrouw Müller Krulle heette, ook, of Krulle Müller. Mm -hmm. Die had me een brief gegeven En dan mochten in de musje, mochten daar gaten in. En dan zat er een petier bij het hek al daar zo. Dan dacht ik, ja, maar, dan kom ik van de mussen. Ja, gaat u maar door of nu even naar slot wil komen. Mm -hmm. En toen we bij het slot kwamen, dan kregen we altijd een grote chinesappel. Dan mochten we naar binnen van die, van die vrouw, die leefde toen nog. Het gaat in mijn kerstje. Ja. Want wij zijn zo een beetje een van de eersten geweest... die de Nationale Park de Hoge Veel, die we bezocht hebben. En dan gingen we altijd één ochtend, gingen we om half drie, zoveel kamp... gingen we lopen naar Achterheemst toe. En dan gingen we erop. Nou, wat je daar aan wild zag... dat was alles nog ja. los. Ze hebben nou allemaal Westbecker het afgezet, weet je wel. Vond, vond u dat mooi? Prachtig. Het mooiste wat er is, zwijnen was het mooiste, maar het links, hè. Maar de zwijnen was het altijd zo, daar werden we een beetje, beetje, beetje bang, een beetje haverig gemaakt, hè. Vooral als je zwijnen al met jongen. Nou, dan, dan, dan, dan vloog je gewoon schrik, dan koop je harde bomen in, hè. Of je lag ineens op je bek, dat je van takken brak. Ja, joh, daar kan je zoveel over vertellen, dat is gewoon, uh, ja, het is erg. Je kent je niet in, denk ja. ik. En dan was het ook zo, dan hadden we iedere dag had een paar rolletjes pepermunt bij je. En iedere dag ze dan. Uh, half mondes, nu, twee, half drie. kregen allemaal een pepermuntje. Voor de dorst. Was u wel eens buiten Ten Haag geweest? Nooit. Nooit. Ik ben niet verder geweest hier. Hier is de moer weg en schreeuwen uh, we dingen aan het Scheveningen kanaal. Er zitten palingen, er zitten de vissen. Ik dacht, oh, het is al bij mij. Wat we zijn wij stumpers om in zo'n porretje te wonen? Dat Godverenikke zit hier zo, dat is toch abnormaal? Ja. Is toch abnormaal? wat de stumper zijn, we hebben stakkers, hè. Dan voel je je nog zieliger. -gold dat, gold dat voor alle jongens? Die we daar... Allemaal. Dus, het was zo erg, toen ze de kant meegemaakt hadden... Dan begonnen ze al in september, begonnen ze al te sparen. De kinderen, met de deze spaarkaarten laten maken. Zegeltjes van een cent. Sparen voor het jaar daarna? Zegeltjes 2 twee cent. Zegeltjes van vijf cent. Ja. En dan konden die kinderen kopen. En dat allemaal elkaar, ga ze allemaal en kochten. Als ze een cent hadden of twee centen dan kochten ze een zeeroeltje. Want het ander jaar moesten ze winnen, hotterlood toe. We hadden iedere avond wat te doen. In de kamp, Dat werd dan gedaan, bij de hersengrimatiek de ene keer. De andere keer werd er gedaan uh, een spelletje. Laten we zeggen, uh, een van de drie. Het waren die spelletjes toen zo erin. En dat deed je in de kamp ook. Mm -hmm. Maar dat deden ook wel eens wat het leukste was. Jongens, uh, mm -hmm. er wel eens een rotte geitje uitgehaald. Dat was ook een spel. En er waren er erbij, die vertelden dan heel de vermogen. Wat er wel eens een rotte uitgehaald hadden. En dan lag hij blauw. Er waren een maar er waren dat Nou ja, daar is geen mystiek. En, uh, je had iedere avond dat je was, dan ja. weer eens, weer eens, zang onder elkaar. Ja, wat voor dingen werden dan gezongen? Nou, complicities allemaal erge liederen. Ja. Allemaal hebben, we hadden boekjes en we hadden allemaal eigen liederen. Die waren allemaal gemaakt. Waren eigen waren Ja, allemaal eigen muzzelliederen. Ja. Kom, kom, bereik de handen. Uh, we gaan met de mussen mee naar buiten. Krijg bruine snuiten en dikke kuiten. Over het rijtje best fijn. We gaan niet per fiets of trein. Omdat wij mussen, mussen, mussen mensen zijn. Hoi! je ja, nee, achter, weet je wel. Maar ze hadden we wel uh, zeker een dertig liter in. Dat is ons lied. De blijdschap, nieuw geluk, kwam in ons jonge leven. Toen het eenmaal ook aan ons een plaatsje had gegeven. En daarom, daarom zingen wij als vogeltjes zo blij. We zijn de mussen, de vrolijke mussen. Wij maken samen ons clubhuis sterk. Wij doen met vreugde het zwaarste werken zijn de rust. Ja, dat was deel 1 van de Mussen. Volgende week hoort u hoe het na de Tweede Wereldoorlog verder ging met het clubhuis. U kunt het hele verhaal op cd bestellen door 7,5 euro over te maken op Giro 444600 ten name van de VP in Hilversum, onder de van de Mussen. Dus een cd met de twee delen van deze documentaire, 7,5 euro... Hierover 444 600 Tram van de VP Ron Hilversum. Onder vermelding van De Mussen. Help alle mee en doe je best voor het grote mussennest. We zijn de mussen, de vrolijke mussen. Wij maken samen ons club huis sterk. doen met vreugde het zwaarste werk. We zijn de mussen, de vrolijke mussen. Ons clubhuis, ons is ons clubhuis de mussen. Ja, zo met de mussen. Dit dit was OVT. Dit is alles waar we tijd voor hadden. U kunt ons mailen op OVT@vpro.nl. Zometeen komt nog het uitgebreide NOS journaal en dan langs de lijn met natuurlijk het WK Allround uit Moskou. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. En uh, voor nu een hele goede zondag. Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Wiet, wiet, nederwiet. Nederwiet. Beroemd, berucht, geliefd, gedoofd. Jarenlang was Nederland het koffieshop van Valhalla in cannabis-schuw Europa, maar nu niet meer. Duurland België is verbijsterd en ondergaat inmiddels het overloopeffect. Vanavond, 9 uur, de documentaire Achterdeur en Overloop in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.